Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het Metropoolorkest blijft verzekerd van subsidie van het Rijk. Het orkest zou maar tot 2017 subsidie krijgen. Maar minister Bussemaker heeft besloten dat het orkest ook daarna kan rekenen op steun. Bussemaker presenteert vandaag een plan om ruim 18 miljoen euro extra uit te trekken voor het cultuurbeleid. Ze is het eens met de Raad voor Cultuur dat er na de bezuinigingen onder het vorige kabinet weer meer geld naar de sector moet gaan. Al wordt het niet de bijna 30 miljoen euro waar de Raad om had gevraagd. De minister trekt ook extra geld uit voor festivals en voor de Rijksmusea. Mede daardoor kan het Tropenmuseum open blijven. De AK-partij van de Turkse president Erdogan moet gaan onderhandelen over een coalitie. De partij komt 18 zetels tekort om alleen te mogen regeren. Maar zo'n coalitie kan nog lastig worden. De pro-Koerdische HDP, die veel stemmen trok, heeft al aangegeven niet met Erdogan te willen regeren. Ook de andere twee oppositiepartijen in Turkije lijken geen coalitie te willen vormen.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 Volgens de vicepremier van de deelstad Saba... hebben de toeristen de goden ontstemd... en daardoor de aardbeving uitgelokt. Het weer, eerst veel zon, later vandaag meer bewolking... maar het blijft droog en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. In de Randstad vooral vertraging op de A1 nog... richting Amsterdam, tussen Blarikum en Diemen... 15 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstok is dicht, de vertraging is een half uur... A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen tussen het Rotterpolderplein en Batuverdorp 6 kilometer. 10 minuten vertraging. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Rewijk en Woerden 4 kilometer. De rechterrijstok is daar dicht, want er staat een kapotte auto. En eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Tussen de knooppunt De Vaanplein en Benelux staat 3 kilometer, maar de weg is weer vrij dus. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig.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 the disco scene. jaren tachtig, die zijn bezig met een comeback, zoals dat uh, zo mooi heet. Bijvoorbeeld deze groep Chic, samen met Now Rogers, ze hebben een nieuwe single uitgebracht, die hoorden ze dus juist, dat was Al Be There. Maar ook die oude Casey is weer terug, hè, van de Casey en de Sunshine Band. Helemaal terug van weg geweest. Ja, helemaal terug van weg geweest, en die oude die kan nog redelijk zingen ook. Dus, uh, helemaal goed weer, ik heb nog geen nieuwe singles van hem gehoord, maar die gouden oude uh, klassiekers, zoals uh, That's The Way I Like It, ja, die doen het uh, nog steeds goed. En daar treedt hij op dit moment weer mee op. Het is 8 over 3. Welkom bij het tweede uur van Zalvend op Zaterdag. Met daarin de volgende onderwerpen. Uh, luisteraars, ja, zoals u weet... Uh, volgen wij de wedstrijd SV Zandvoort... en hebben het over voetbal tegen EVC op de voet. En momenteel is het tussenstand 0 tegen 1. En naar de volgende plaat gaan we gelijk weer schakelen met Joop van Nes, Want die is daar voor ons aanwezig om, uh, uh, om deze wedstrijd te volgen. Ja, Zandvoort moet wel echt aan de bak. Het zal nu in ieder geval drie keer moeten scoren om een verlenging uh, te realiseren. En vier om uh, te winnen en wellicht dan naar de tweede klasse te gaan promoveren. Maar het ziet er somber uit. Maar zometeen naar de volgende plaat. Daarover meer van Joop van Nes. Half vier is het tijd voor de evenementenagenda. En we hebben weer een uitgebreide evenementenagenda. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En volgen wij voor u ook de finale die momenteel verspeeld wordt op Roland Garofs. Tussen Serena Williams en niemand minder dan... Eh, waar we, tegen Lucy Savarova. De wedstrijd is net, net begonnen. En we proberen ook al je op de hoogte te houden van uh, de play-off. En dan hebben we het over tennisclub Zandvoort... het gemengde uh, de eredivisie gemengd. Die vandaag de eerste play-off-ronde speelt tegen de Hobbelaar. Mochten ze die winnen, dan staan ze morgen in de finale... om het landkampioenschap van Nederland. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Ja, en de twee dames van Zandvoort, die hebben een partij gewonnen. Ja, dus... dus tussenstand momenteel 2-0 in het voordeel van de tennisclub Zandvoort. Dat zijn goede berichten. Welkom bij CFM Zandvoort, tot aan 5 uur vanmiddag. Zijn Albert-Jan en ik er met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie. Mocht je een plaatje willen aanvragen en je hebt het 0 nummer van Albert-Jan. Schram <lacht> daar niet om een bericht te sturen of gewoon even te bellen. Ja, komt het helemaal goed. En hier is weer een lekkere zonnige plaat van alweer heel veel jaren geleden. Hij staat op bijna elke zomerse cd. Late Back in the Sunshine Reggae. de muziek van Layback, joh, de Sunshine Reggae. We schakelen weer live over naar Duintjesveld, korte update van de wedstrijd Zandvoort tegen EVC, Joop. Ja, inderdaad, Rob, waar de 40ste minuut loopt en Zandvoort toch echt wel de sterkste is, maar het komt er niet uit, Zandvoort is aan het aanvallen en uh, EVC beperkt zich tot het verdedigen en uh, daar zijn ze de succes van mee geweest. nog steeds 0-1 voordeel van de gasten. Dankjewel Joop en Sada, dan komen we uiteraard weer bij jou terug. Doe we naar het volgende plaatje. En dat volgende plaatje, dat is een nieuwe single. Je kent het origineel wel van de dame Shaka Khan. En hij is een nieuw jasje gestoken en een lekkere dansbare plaat is het geworden. Luister naar de single van Felix. Hier is Ain't Nobody op de zaterdagmiddag bij CFM Sanford. En zo meteen dus, Japanes.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 Felix en eens nobody. We schakelen weer uh, live over naar Jop Jop. Ja, 43e minuut, dus het schiet alweer aardig op. Uh, de EVC heeft zojuist een dropt van de kans. Het was Vanaf de middellijn kon de centrumspits in zijn oprukken richting Arnold Jongenjan. Die deed nog een de poging om te stoppen. De man moet een beetje van zijn lijn af en laat de bal daardoor de, over de achterheen lopen. Dus het was geen doelpunt. Iedereen had het verwacht. En iedereen zei, oh, je weet precies hoe dit gaat. Goed, Sandvord leeft nog. Sandvord is nog steeds met de ene lachter. Maar Sandvord leeft nog. Sandvord mag nu gaan aanvallen. Ronald Kalers naar uh, Billy Visser Teruggespeeld Kalis. Kalis heeft de bal gewoon uh, even lekker mee, want er is ruimte genoeg. De EVC laat zich terugzakken. En die, die uitvallen die zijn zo gevaarlijk... en zo ontzettend snel. Dat, ja, Zandvoort moet dat, daar dat, ontzettend dat, dat, goed op letten. En dat hebben ze tot nu toe eigenlijk te weinig gedaan. Want ik denk dat er nou, toch wel drie, vier kansen waren... die echt doelkend waren. En die dan net op het laatste moment... net niet, ge, net niet gescoord werden. Zandvoort nu, schot, eh, wordt geblokkeerd. Weer Zandvoort. Zandvoort, dat met de, moet de wanhoop eigenlijk... Het lijkt wel of het de laatste, laatste minuutjes van de wedstrijd aanvalt. Want hij wil voor die, voor die pauze toch even gelijk komen. Dat is nog niet het geval. De keeper van de EVC heeft de bal. En mag hem weer in het spel gaan brengen. Dat heeft hij natuurlijk helemaal gaarst bij. Die wil met die 0-1 gaan rusten. Dan gaat die bal komen. Heel ver weg. Met de wind in de rug. Over alles en iedereen heen. Ook over de verdediging heen. En dan uh, Paul, uh, Paul van der Oort. Die laat daar die bal van zich afsnoepen. En dat is niet zo slim. Want ja, nou, gelukkig. Hij gaat hier de verdediger. Uh, Via aanvallen van de ECC gaat hij over de zijlijn. Uh, nee, overdag blijft zelfs. En de jonge Jan mag de bal gaan nemen. Ja. En die gaat daar over de zijlijn. Uh, Zomgoed mag gaan gooien. Paul van der Oort aan de rechterkant van de veld. Hij daar, even kijken, ja, hij uh, gooit in ieder geval goed in. En dat is uh, nu nog steeds van Jan Sonneveld, aan de zijlijn, helemaal. En die gaat over de zijlijn, of de, over die zijlijn, en Zandvoort mag gaan gooien. Daar, nou, Jeffrey Dekker naar, uh, even kijken, Jan Sonneveld, Zonneveld, naar Kales. Kales, die is op naar de linkerkant, en daar wil hij vissen met zijn zettende snelheid. Probeert hij daar de verdediger van uh, EVC eventjes zijn hak te zetten. Dat lukt hem niet, hij gaat wel via de hak van die EVC stellen over de zijlijn. En Visser mag gaan gooien. Nee, dat ging niet via de hok verblijkbaar blijkbaar van een evc spullen. Maar Visser heeft hem zelf over de zijlijn gedaan, want die scheidsrechter zat er dichtbij en die wijst de andere kant op. Dit gevolg dat de EVC ondertussen gegooid is en nu een vrije schot mag nemen. Een meter of 20 voor de middellijn. We hebben geen haast, natuurlijk niet. De klok staat er 45 minuten, er zal er iets bijgetrokken moeten worden. Er zijn twee blessure geweest, niet te gek lang. Er zal ook niet te gek lang bijgeteld worden. Daar komt die Bal. En dat gaat langs alles en iedereen heen. Uh, daar kan Jonge Jan hem heel makkelijk oppakken. Geef ze mee aan Koper. Uh, uh, Koper. Nou, even kijken. Uh, Max Aardewerk. Heel herkenbaar. Dit is een gewerk, want uh, hij werkt keihard. Dat doet hij altijd. Nog steeds zandvoort. Komt die bal voor. Uh, komt, uh, Jeffrey Dekker. Uh, dat was Het was niet hard genoeg. om de keeper van EVC bang te kunnen maken. Hij kan heel makkelijk oppakken. En dat was meteen het eindsignaal van die eerste helft. Van een ontzettend goed leidende scheidszitter. De stand is 0-1. En ja, de zal in die tweede helft nog meer moeten doen... dan ze in de eerste helft hebben gedaan. Maar dat merken we straks wel. Dat heet werk aan de winkel, Joop. <tieft> <tieft> Inderdaad. Jazeker. Ja, zeker. gaan we het meemaken in de tweede helft. De voetbalwedstrijd SV Sanfoort tegen EVC... Dankjewel, Joop. En zometeen komen we uiteraard weer voor je terug voor die tweede helft. Ondertussen blijven wij gewoon lekker doorgaan met het draaien van heerlijke muziek. Op een zonnige zaterdagmiddag in Zandvoort. Hier is de serie van Curtis Tigers en I wonder why. burns in my soul. But you never know that the pain And Love zoon We weten, Albert-Jan, vorige week uh, zondag zat ik uh, met Dolly een programma te doen. Zandvoort op zondag. En toen zei ze, jij draait altijd t shirt van She Like Witch. Ja, weet je wel? Ja. Maar die andere is ook heel mooi hoor, van t shirt Maar Bellamy, Die heb ik zie hem verleden week gedraaid en dan ga ik deze voertuig gewoon elke week draaien. <laughs> Dolly ook gelukkig. Ja, maar Bellamy, hoor, de t shirt bij CFM. Nog even een kort bericht, want we hebben de vlag weer binnen. Ja, wel, zowel zilver als blauw voor Zandvoort. Twee weken geleden werd al duidelijk dat Zandvoort naast de blauwe vlag... ook de zilveren award voor het internationale duurzaamheidskeurmerk ECO21 in ontvangst mocht nemen. Afgelopen maandag werden de bijbehorende oorkonden in het strandpaviljoen Plazand... overhandigd aan vvv directeur Lana Lemmens. Ze zei dat met name de blauwe vlag voor de meeste Nederlanders misschien niet zo heel erg belangrijk is... maar dat vooral de Duitsers die vlag heel erg hoog hebben zitten. Onze Oosterburen zullen namelijk eerder kiezen voor een badplaats met een blauwe vlag... dan een plaats zonder deze vlag. Het dundoek wappert weer vier op de rotonde. En dat is natuurlijk voor iedereen, voor onze gasten en voor onze toeristen... Uh, iedereen duidelijk zichtbaar dat de zandvoort dus naast de blauwe vlag... zelfs ook de zilveren award voor het internationale duurzaamheidskenmerk... in ontvangst even mogen nemen. Tot zover en zometeen meteen de evenementagenda. waren deze twee dames van Pepsi Shirley enorm populair met de single Hardik. En die draaien we juist voor je zo vlak voor de evenementagenda. Want er is waarschijnlijk weer een hele hoop te doen de komende dagen, Albert Jan. Ja, maar het is dit weekend al prachtig weer en de Duitsers hebben een lang weekend. Dus de voertaal in het dorp, luisteraars, zal Duits zijn. Dus als je mooi weer hebt, dan is het dan zandvoort al helemaal een reden om naartoe te gaan. Goed, de evenementenagenda. Nou, allereerst voor de gasten van Zandvoort. De Zandvoorters weten het. Er zijn een tweetal hele mooie tentoonstellingen in het Zandvoortsmuseum. Allereerst de, de tentoonstelling van Ontpopt. pop-art... in de bekendste badplaats van Zandvoort. Voor Nederland uniek. Van 17 april tot en met 21 juni wordt het in het Zandvoortsmuseum... deze unieke expositie gegeven door hedendaagse pop-art kunstenaars. En de tweede... Uh, de tentoonstelling is Toerisme in Zandvoort door de jaren heen. En die duurt nog tot 26 juni van deze maand. Autosportliefhebbers, u bent natuurlijk van dit weekend ook van harte welkom op het circuitpark Zandvoort aan de burgemeester van Alverstraat 108. Want dit weekend wordt daar verreden de Benelux Open Races, zowel vandaag als morgen. De Benelux Open Races verwelkomen verschillende clubraceseries op Park Zandvoort. Met een hoofdrol die is weggelegd voor de bittige Volkswagenkevers uit de VW Fun Cup. Meer informatie over dit weekend en over alle andere evenementen van het Park Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.sikwistreepjesandvoort.nl zandvoortnl www en we memoreerden het al in de opening van ons programma. Momenteel is er de Jutters Kofferbakmarkt op het Gasthuisplein. En daar staat ook Marcel Arends die spullen verkoopt. En dat geld wat hij dan opbrengt, zal hij meenemen naar Kenia. Want hij gaat namelijk over een aantal tijden de Kenia Classic fietsen. En daarover gaan we een derde uur uitgebreid weer met Marcel over van gedachten wisselen. Want er zijn een heleboel ontwikkelingen die de aandacht uh, verdienen. Dus uh, de Jutters markt nog tot uh, 4 uur vanmiddag. Dus dat allemaal op het uh, Gasthuisplein. Dan gaan we naar woensdag. Dan is het weer tijd voor de filmclub Simon van Kolm. Dat is op 10 juni vanaf half acht en dat duurt tot 10 uur s avonds. En de, voor de film die gedraaid wordt verwijzen we u even naar de website van het Circus Zandvoort. Voor de filmclub Simon van Kolm presenteert. www.circuszandvoort.nl www.circuszandvoort.nl en 12 juni om 6 uur op het Gasthuisplein is het weer tijd voor de Theo Hilbers Vismaaltijd. Op vrijdag 12 juni ga, gaat u weer heerlijk lekker smullen op het gezellige Gasthuisplein. Vanaf 6 uur s avonds wordt daar een heerlijke maaltijd geserveerd. De maaltijd zal worden verzorgd door kroonvis en door leden van de volkorenvereniging De Wurf. Meer informatie over uh, dit kunt u uiteraard vinden bij de organisator, de heer E. Hilbers. En e-mailadres familiehilbers-casema.nl Dat allemaal dus op 12 juni, de Theo Hilbers-vismaaltijd op het Gasthuisplein vanaf 6 uur tot 8 uur. Ook op 12 juni is het weer tijd voor de pubquiz. En daarvoor wordt u van harte welkom geheten in Café Koper aan het Kerkplein nummertje 6. En het begint allemaal om 9 uur s'avonds. Meer informatie over deze pubquiz en over alle andere evenementen die Café Koper uh, organiseert... kunt u terugvinden op www.cafekoper.nl. Www Gaan we naar 13 juni, dan wordt u verzocht zich te vervoegen... bij de haven van Zandvoort, strandafgang Pauluslood nummertje 9. Want dan is het weer Buddha at the Beach Dance Party. Lekker dansen op de zomerse global mix van jazzy grooves... Latin, Arabische en Balkan beats. En African rhythm tot funk, dance en trance. Voor ieder wat wils. Dat allemaal op 13 juni vanaf 8 uur s avonds tot 12 uur... in de haven van Zandvoort, strandafgang Pauluslood nummertje 9. De entree bedraagt 10 euro per persoon. En wat is er uh, op 13 juni? Uiteraard ook weer traditioneel getrouw het uh, geval. Dan, gaat er weer, dan wordt er weer haring gehapt. Op zaterdag 13 juni vindt bij Strandtofjoen Talassa te Zandvoort voor de elfde maal weer het jaarlijkse festijn Haringhappenplaats... plaats. Dat inmiddels is uitgegroeid tot het regionale evenement op visgebied. Hoogtepunt is de presentatie door Huig Molenaar en zijn al even deskundige zoon Bram. Zij tonen dagverse vis en vertellen daarbij allerlei wetenswaardigheden over de producten van de Noordzee, hun hofleverancier. Dat allemaal in strandtent, eh, strandzaak, moet ik zeggen. Talassa, strandafgang, Bernau, nummertje 18. Meer informatie over deze geweldige Haringhappen fe, ha, Haring festiviteit... kunt u terugvinden op de website van Talassa. www.talassa18.nl www.talassa18.nl Dat allemaal op 13 juni. Haringhappen bij Talassa. Dan is het uh, op 13 en 14 juni weer tijd voor Cycling Zandvoort. En daarvoor wordt u verzocht zich te vermoegen op het circuitpark Zandvoort. Een weekend lang cycling op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie over dit geweldige fietsevenement kunt u terugvinden op www.cyclingzandvoort.nl www.cyclingzandvoort.nl en last but not least, op 14 juni is het Dive in at the Beach event. En daarvoor wordt hij verzocht naar Scuba Republic te gaan. Boulevard Bernard, nummertje 12. Scuba Republic organiseert voor de vierde keer het spectaculaire en veelzijdige Dive in at the Beach evenement. Tussen 10 uur s morgens en 4 uur s middags kunnen kunnen duikers en niet-duikers kennis maken... met alle opleidingen en activiteiten die Scuba Republic aanbiedt. Dat allemaal op 14 juni van 10 uur morgens tot 4 uur middags. Meer informatie over dit geweldige Scuba-evenement... kunt u terugvinden op www.scubarepublic.nl. www.scubarepublic.nl. Tot zover. Zo, dat was weer genoeg, Albert-Jan. Dacht ik. Ja, dat dacht ik ook, hè. Dus nou wil je het evenement op je gemak nalezen. Kijk dan ook eens op de ZFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store en de App Store. En dan kijk je gewoon even niet onder nieuws, maar onder evenementen. Dan vind je alle laatste berichten over de evenementen hier in Zandvoort. Uh, ja, en het dagje strand is ook wel lekker hoor. Gewoon. Gisteren helemaal. En wat er weer gisteren. Oh. En dan wind en zeilen met de Zandvoort zeilvereniging erbij. Wat wil je nog meer? Hier is de Silver Pletsing. Ja, de om half drie hoor je bij CfM het CfM weerbericht met Lex van de Oren. En hij wist ons te melden dat gisteren de maximum temperatuur die in Salford gemeten is, maar liefst 32 graden is. Ja. En dan staat er met z'n allen lekker op het strand, hè, natuurlijk gisteren. Heerlijk, een beetje pootje baden en zo. En genieten van het mooie weer hier in Zalvoort.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 Ik ga geloven naar Jop van Es. Jop, want je hebt een doelpunt. Ja, en weer niet voor Zandvoort, helaas. 52e minuut spelen we. En het was weer een mooi uitgespeelde aanval van EVC. Dit leidt u met 0-2 en ik ben bang dat Zandvoort de promotie wel op de buik kan schrijven. Nelson Mandela vrij. Onder meer door deze single free. Nelson Mandela, de African All-Stars. Ja, zo meer voetbal met Joop van Liff. Gaat niet best, hè, met FC Salford. Nee, hij gaf, het al, niet best niet. hij gaf het al aan, maar we gaan ze meteen even schakelen. Want ze moeten nu wel echt gaan scoren, willen ze het nog recht trekken. Maar Joop heeft er een zwaar hoofd in. Maar daar daarover straks weer meer live. Uh, verder kunnen we u mededelen dat de eerste set uh, op Roland Garros tussen Serena Williams en Lucy Savarova is geëindigd in een 6-3. Uh, de eerste set winst voor Serena Williams is binnen. Dan, ja, de vakantie zit weer aan te komen. Geheel iets anders moet ik ook nog zeggen. Nu geheel iets anders. Uh, de inschrijving voor Timmerdorp, uh, dat weer voor de laatste week voor de zomervakantie op de agenda staat, was dit jaar veel minder chaotisch dan de voorgaande jaren het geval was. De eerste die op tijd wilde zijn lag al om kwart over zes smorgens voor de deur van Beach Club 10. Dit jaar mochten er echt alleen kinderen uh, uit Zandvoort meedoen en daardoor was de inschrijving een stuk minder chaotisch verlopen en hebben we alle kinderen blij kunnen maken. Met een plekje, weet organisator Dimitri Bluis. Er zijn nog een aantal kaarten over, die kunnen we vast nog wel aan een paar geïnteresseerden kwijt. Dus als nog kinderen willen hebben die aan het timmerdorp willen meedoen. Ik zou zeggen, spoed je dan naar Beach Club 10. Ja, lig liggen we om uh, kwart, voor, uh, kwart over zes daar voor de deur. Ja. En dan krijgt iedereen een kaartje. Ja. Dat is de lol ook wel, oh. Maar in ieder geval uh, wel een uh, topprestatie om dan al zo vroeg uh, daar uh, aanwezig te zijn. Hier is Omi. Omi. Okay, die cheerleaders, je de, de single van Omi. Ja, niet zo goed nieuws, zojuist vanuit Duitsersveld, Joop. 2-0 achterstand, dat klinkt een beetje hopeloos. Ja, eigenlijk wel. Dat, ja, dat kan op dit moment gewoon niet beter. De aanval van EVC is vreselijk, dan gaan ze weer. Komt u aan? Nee, de keeper. Soms ja. keeper. Oh, zelf... Oh, zelf... Oh, zelf... Oh, zelf... <laughs> ik denk het zelf voor de pak die bal met zijn handen. Ja, maar was... Ja, dat was wel zelf... ja, gekloten. Ja. ik heb moord op die zitten, dus ik kon het niet horen. Goed, zoals het uh, mag niet gaan proberen. Ja, toch om uh, in ieder geval, en dat, dat zie je ze, uh, in ieder geval een doelpunt te maken. En uh, ja, EVC dat probeert uh, te verdedigen wat het waard is. En dat, dat gaat volgens mij uh, uh, goed wat dat betreft. Dat zal het nog gooien daar. mag uh, magielsen uh, die bal controleren? Nee. Het wordt over de zijlijn gespeeld door. Voor EVC en Sanford Magalje. Paul van de Oort gaat dat doen. Van der Oort naar uh, Nijtsenberg. Berg probeert een man te versieren. Ik heb berg eigenlijk nog niet gezien. Ja, die is ook weer een paar minuten 200% geweest. En dan is hij ineens weer terug. Ja, het is allemaal net niet wat het is. Maar het, in mijn ogen is uh, dit Sanford's team. In ieder geval het sterkste team wat Trainer, Laurens, De Heuvel uh, op de voet kan brengen. En dat uh, ja, het is op dit moment dan niet goed genoeg. Uh, dat, uh, Paul van de hoort. De, de, de, de voeten van het tegenstander. Hij, hij, hij, hij kijkt wel maar hij tijd het gewoon En Dan gaat hij verslaan weer. Heel snel passeert een man, passeert twee man. Oh. En, en daar kan... De verdediger van Zandvoort, die nu met drie mannen speelt, want de vierde verdediger, Billy Visser, is gewisseld voor aanvaller Kevin van der Zijs. Ja, van de Heuvels die moet wat natuurlijk, dus die zet bij aanvallers erin en Zandvoort moet zo proberen om toch nog ja, drie doelpunten te scoren, zeg ik, vier doelpunten te scoren. En ik ben bang dat dat een hele moeilijke opgave gaat worden. Max Aardewerk, mag die bal gaan gooien, de doet hij naar even kijken naar uh, naar nou is Berg. Berg. Uh, ja, al gaat over de zijlijn. van mag weer gooien. Berg gaat het zelf doen. Berg naar Magielsen. Uh, Magielsen Magielse probeert twee uh, mannen om zich heen. Gaat, wat gaat hij doen nou? zelf mag weer gooien. Hij gaat vier voet van de, van de verdediging. Gaat hij over de zijlijn. Aardewerk gaat dat weer doen. Aardewerk naar Magielsen. Heel veel te terug, maar ja, toch met mensen. Toe. Maar niet de aardwerking is wel de goal kwijt nu. En dan, dan gaat de EPC weer. En de EPC krijgt gewoon de ruimte daar. En dan wordt er wordt gefloten voor een overtreding. En dan ook aan Zandvoort terugkomen om te gaan verdedigen. Uh, 60 minuten gespeeld. Bij de 61 minuten trouwens. En uh, ja, het spel is uh, heen en weergaans, Maar niet goed genoeg voor Zandvoort om het voorlopig of aan de te maken. Dan gaat er weer neer en weer een van die schrijfzetten. Het doet het goed, het is een goede schrijfzetten. En dat had ik al op gehoopt, dat had ik in het begin van de reprobatie dat gezegd. Drie dames en ze doen het erg goed, moet ik zeggen. En de heren, die zijn veel. Ja, en ze stappen dus wat er aan de hand is. Dat heeft elkaar goed gedaan. Goed, we spelen in de 62e minuten, de is 0-2. Ik ben bang dat het niet genoeg is voor Zandvoort om door te gaan naar die tweede klasse voorlopig is het niet anders. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. It's alright with me, as long as you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 Het was hem alweer, uur twee, het Jan. Maar nog een vol uur te gaan. Ja, in een spannend vol uur. En een special guest. Special guest, hij is inmiddels geariveerd. Dus de cijfers vliegen weer omhoog. Ja, ja, Kijk. maar. Hij zit nu nog verkeerd, maar luisteraars, ik beloof u... hij komt straks in een goede stoel te zitten. Dan kan je allemaal meekijken. live.nl. Graag tot zo. Ik steek mijn kop in het zak...